Kees Groot met het NOS-journaal. Seksueel van hulporganisaties komt vaak voor en het gebeurt al jaren. Dat zeggen Britse parlementsleden na onderzoek. Binnen de hulporganisaties heerst volgens hen een cultuur van ontkenning. Eerder dit jaar werd bekend dat medewerkers van Oxfam in Haiti prostituees hadden ingehuurd. Ook bij het Rode Kruis en Save the Children deden zich misstanden voor. Volgens de parlementsleden zijn de zaken die naar buiten komen het topje van de ijsberg. Er is veel te weinig controle, waardoor daders ook makkelijk kunnen overstappen van de ene hulporganisatie naar de andere. De Iraanse leider Rouhani is niet zomaar bereid in te gaan op de uitnodiging van president Trump voor een topontmoeting. Eerst moet de VS zich weer aansluiten bij de Iran-deal, zegt de naaste medewerker van Rouhani. President Trump heeft Rouhani uitgenodigd zonder voorwaarden vooraf. Teheran zegt in reactie dat Washington zijn vijandelijkheden moet staken... en respect tonen voor het Iraanse volk. De regering van Tatsikistan geeft de schuld van de dood van vier fietstoeristen... aan een islamitische partij die in 2015 werd verboden. Volgens de regering was het een aanslag en zijn de daders getraind in Iran. Gisteren eiste IS de verantwoordelijkheid op... Een van de doden is een man uit Amsterdam. Premier Rutte zegt op Twitter dat zijn gedachten uitgaan naar alle nabestaanden. Taxidienst Uber stopt met het ontwikkelen van zelfrijdende vrachtwagens. Het project was een erfenis van een overname van een vrachtwagenbedrijf uit Arizona. De overname leidde tot een juridische strijd met een zusterbedrijf van Google. Uber zegt dat het zich voortaan wil richten op experimenten met zelfrijdende personenauto's. Het weer, eerst enkele buien, vanmiddag meer zon en het wordt 23 tot plaatselijk 30 graden. Morgen in het zuidoosten een onweersbui en de dagen daarna droog, veel zon en in het binnenland 30 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersabdaad, verkeersabdaad. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zing ons blij als een kind, kleine Sonja, wintertijd Marianne en QQ &Q kwamen in de Veronica top 40. En de grootste hit van de makkers was namelijk de zomerzon. En hij kwam tot de vijfde plaats in de Veronica top 40. En tot de zevende plaats in de Daverende 30. En nu hoort ze nu? De makkers met de zomerzon. Mij. Want al eer je het goed beseft, is zo'n droom voorbij. Maar in de herinnering, leeft ook een droom soms voort. Als na jaren je een oud lief wijsje hoort. O, zwarte zigeun. Wat de ziehe zwarte zigeen. Ogen die stralen en zwegen vertalen, gedachten verwant en dooreen geweven. Ochtend in Zeeland, een ochtend alleen voor ons twee.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 en hierna kwam zijn waarschijnlijk bekendste hit uit. Malle Babbe, een nummer dat De Groot ook zelf regelmatig zou gaan spelen tijdens concerten. En na de albums in de uren van de middag. En kijk hoe het morgen wordt bij de Eveneens door De Groot geproduceerd. Beheiligde de twee hun samenwerking en bleef betrokken bij de carrière van de tekst van de artiest. Als tekstschrijver. En we hebben het natuurlijk over, u uh, hebt het al gehoord. Rob de Nijssen. Grote hit Malle Babbe. En nu hoort u Rob de Nijs met Het Werd Zomer.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 Anders neemt men plaats Want de winter is zo koud Iemand die je warm maakt En die, die misschien ook van je houdt Maar als jij soms anders wil Wacht ik op jou tot april want dan ben je weer bij mij En ging zomerliefde niet voorbij jou tot april want dan ben je weer bij mij en ging zomerliefde niet voorbij De is de mooiste tijd. Wij maken honing heel de dag. Iedereen die loopt weer met de nacht. Elk jaar getij dat komt er zonder spijt. Zondig kleur.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 Van Mieke. Met medewerking van vader Abraham met zomertijd. En daarvoor Mike Verdreg met uh, zomerliefde. En de volgende artiest is geboren in Velingen, Venuturen. Ik weet niet of het goed uitspreek, maar. Uh, het was in, uh, 16 augustus 1938. Een in België wonende componist, muziekproducent en zanger. met een kenmerkende heese stem. Op zijn tiende verhuisde hij naar België.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 Dus bracht Granata dit uit in eigen beheer, gesteund door een dancing-eigenaar. Dat er twee kanten aan de 45 toerenplaat waren. Pennen Granata voor de b zijn er haastig wat zinnetjes neer. En wegens tijdgebrek werd het verfijn afgemaakt met oh, oh, no, no. En dat werd Marina. En u hoort hem nu met een iets minder bekende hit uit 1972. Rocco Granada Met zomersproetjes. Ja, ja, ja, parasol. Prinses diamanten voor een kroon, betekenen gewoon voor jou God en God troon. Ja, ja, ja, paras voor prinsesjes, diamanten voor een kroon, betekenen voor jou God en God troon. Zo, meisje, door de zomerzon beengespart, zo, Zomers kleutjes. Ieders broertje is een kusje waard Zomers broertjes Duizend sterren in een zomernacht Zomers broertjes Om twee wangen als het meer zo zacht Voor mijn prinsesje klein. En of naar zijn, ook wel een prins als zij het wild is op mijn jachtterrein. Want een mooi droomkasteel met bloemen en prieel. Zo'n bronkjuweel is origineel en dus het kost niet veel. Dan is de prins gelijk, die duizend sproetjes rijk, waar ik nu dag en nacht naar kijk. Ja, ja, ja, paras voor prinsesjes, diamanten voor een kroon, betekenen gewoon. Voor jou een golden troon, ja, ja, ja, bares voor prinsesjes, diamanten voor een kroon. Bedeekenen voor jou een golden bron, zones, kroetjes. Door de zomer zones, bijgespaard, zones, kroetjes.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 Ja, ja, ja, paars voor prinsesjes, diamanten voor een kroon, betekenen voor jou een goden troon. Zomersbootjes, door de zomerzonne om Zo'n enige spart. ieders broertje is een kusje Hier zul je welkom zijn, veel plezier in de zomer. Zomer in Amsterdam. Nergens is het. ZANG Veel plezier in de zomer, zomer in Amsterdam, nergens is het leven zo fijn, Lalalala. nergens is het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 U luistert naar Sandvoor Zandvoort, met Mario's antwoord. Ik denk elke zomer opnieuw het was aan de bloem. Vaak in gedachten, het strand waar wij lachten, maar jij bent nu niet meer bij mij. Ja.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 vooral bekend is ze geworden met het liedje naar de speeltuin en daar werd ze gewoon letterlijk even geluk voor achtervolgd en uh, ja naast het kinderliedje naar de speeltuin uh, nam Helentje van Capelle ook nog het nummer meisje klein op dat was samen met Annie de Reuver en in 1955 volgde nog een hit single het tuintje ongeveer twee jaar na haar doorbraak verdween ze uit de publiciteit en in de jaren 60 werkte ze in de platenzaak van Max van Praag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 Met broodjes in een mand, spade, met verband. Valt zijn tanden door zijn lip Hij brult als een wilde Als papa verbinden wil Lien rijdt in de molen rond jankt als een jonge hond Want ze willen eruit En de ding dat staat niet stil Heeft mama een rode bui En is papa niet te luid I'm mm -hmm. Vermislop van het draaien en de limonade zijn. Heel de dag is het dan feest tot we uit. Het lekker weer is de natuur in blijde lach. Alpha's strooien woed en moe haar bloesje voor de dag. De meisjes maken stijve paalvol in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze stappen naar het station en vader zegt acht het verkeer. Zand voor, hele ziel. We gaan het zand Tante Giet en het hele familiehuisje gaat naar Zandvoort bij de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Zand voor bij de zee. We gaan naar zand voor bij de zee. Met vader, met moeder, met broertje en met zusje, ome Piet, tante Griet en het hele familie familiehuisje. gaat naar zand.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 Als je oma Piet, tante Griet en het hele familie gaat.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 Gevangen net meteen een hart aan jouw verband.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 Amsterdam, voel me al snel slaan, bij het orgel dat klinkt in die oude Jordaan. Alleen Amsterdam, brengt mij steeds van mijn stuk, met zijn charme, plezier en geluk. Vierement in de straat op het plein, speelt een tophit van nu, of een heel oud refrein. Heel ik in mezelf te zingen Amsterdam, zal je graag altijd zijn Ik vergeet hier mijn zorgen, mijn verdriet en chagrijn. O, oh, maar Amsterdam, vind je zo magnifiek Zelfs het woord klinkt voor mij als muziek Raampjes met jassen die niemand meer passen. Een oud lady komt op het waterloopplein. Hoedisten of sokken, twee paarden die sjokken. Voorbij met een kar van de bierbrouwerij. In de rondvaartboot stappen, je lacht om de grappen die de gidsje vertelt voor de zoveelste keer. Gezellige flonker De lichtjes in donker De dag is voorbij Maar ik kom spoedig weer de Amsterdam Voel mijn hart sneller snel beslaan, Bij het borchel dat klinkt In die oude Jordaan Alleen Amsterdam Brengt mij steeds aan mijn stuk Met zijn charme, plezier en geluk Het pieren. In de straat of het plein speelt een topheet van nu of een heel andere vrij. Heel de dag blijft ze een meisje bij En ik loop voor een het de week in mezelf zingen. Amsterdam zou ik graag altijd zijn. Ik vergeet hier mijn zorgen, verdriet en chagrijn. Oh maar Amsterdam, vind je zo maar je vriend.